maar ze stuiten op moeilijkheden die nu zijn opgelost, al dus Heek. De Britten zijn met een marineschip vertrokken uit de haven van Benghazi. Volgens de BBC bestond het team uit één diplomaat... en zes leden van de militaire elite-eenheid SCS. Ze zouden vrijdagochtend vroeg met een helikopter aan land zijn gezet. Ze werden opgepakt toen Libische opstandelingen ontdekten... dat ze wapens, explosieven en paspoorten... van zeker vier verschillende nationaliteiten bij zich hadden. Volksminister Heek zal op korte termijn een nieuw team worden gestuurd om de banden met de oppositie te versterken. In Libië groeit de angst dat de gevechten tussen aanhangers en tegenstanders van kolonel Gaddafi uitlopen op een burgeroorlog. Ook vandaag is weer zwaar gevochten, waarbij raketten, mortieren en artillerie werd ingezet. Gaddafi-getrouwe troepen hebben de aanval ingezet op verschillende plaatsen langs de kust. Maar volgens ooggetuigen zijn plaatsen als Tobruk, Raslanouf. Misrata en Savia nog steeds in handen van de opstandelingen. Hoeveel slachtoffers er zijn is onduidelijk. Maar alleen al in Misrata zouden 18 doden zijn gevallen. De opstandelingen zouden zich na zware gevechten... wel hebben teruggetrokken uit de plaats Bin Javad. De Europese Unie heeft een onderzoeksteam naar Libië gestuurd. De missie is de eerste in zijn soort. Buitenlandcoördinator Ashton wil dat het team rapporteert... over de humanitaire situatie in Libië...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 De politie denkt dat ze zo ver vooroverleunde dat ze over de rand viel. Veel mensen hebben het zien gebeuren. De politie van Bokstel raadt hun aan om contact op te nemen met slachtofferhulp. Het Egyptische interimbewind neemt steeds meer afstand van het verdreven regime Mubarak. Premier Sharaf heeft drie nieuwe ministers benoemd. Minister van Buitenlandse Zaken wordt Nabil El Abarabi. Hij was tot 2006 rechter bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag.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 In de laatste en beslissende partij in Garkov... stond Robin Haase tegenover Ilya Marchenko. In een marathonpartij vocht Haase zich na een 2-0 achterstand in sets terug. 6-7, 1-6, 7-6, 6-4 en 6-2. Nederland speelt nu in juli tegen Zuid-Afrika. Inzet is dan een promotieduel naar de wereldgroep. In de top drie van de eredivisie is dit weekend niets veranderd. Nadat gisteren PSV en FC Twente al wonnen... won vanmiddag de nummer 3 Ajax. De Amsterdammers versloegen thuis eenvoudig AZ met 4-0. De nieuwe nummer 4 in de ranglijst is ADO Den Haag. FC Groningen zakte aan plaats door thuis verrassend... met 1-4 te verliezen van Heracles. Feyenoord won voor de tweede keer op rij. Uit tegen Heerenveen werd het 1-0. En FC Utrecht rode J.C. werd 1-1. Het weer vanavond helder. Daarvoor vrij Fries. Plaatselijk wordt het min 5. Morgen een zonnige dag bij gemiddeld 7 graden.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 Dit is met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten... van Radio en TV, de krant van morgen... en de ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt. Binnen zit John Jansen van Galen. De zon scheen volop, maar er stond een grimmige wind. Was de lente wel in aantocht? We zagen op de wandeling bloeiende sneeuwklokjes, krokussen... hondsdaf, klein en groot. Maar echt overtuigend was dat allemaal nog niet. Totdat we opeens in het gras tegen een hoge steile oever bij de angstel. vier gele bloempjes zagen speenkruid. Ja, dat is een echte lentebode. En in ons kleine gezelschap ging spontaan een klein hoeraatje op. to decide Tony Mitchell was dat met Free Man in Paris. Het is een duizelingwekkend gevarieerd programma vanavond. Van de ellende van de oudere zorg gaan we naar het theater Impresario Presario Kies en van de verwarring omtrent Libië naar Hollandse Samba in Brazilië. Die oudere zorg komt met alle ontluistering en onmacht van dien aan de orde in een boek van iemand... die er twee maanden undercover in werkte, Ivo van Woerden. En op zijn kritische reportage wordt gereageerd door Harry Kars... directeur van de zorggroep Rotterdam, waar Ivo werkte. En Harry Kies, kent u die? De grote gangmaker van het Nederlandse cabaret is hij al dertig jaar. Bijna iedere cabaretier die u kunt opnoemen, hoort tot zijn stal. En nu neemt hij afscheid. Hij komt hier... Om er eens over te praten. Libië, wat valt er op te maken uit al die tegenstrijdige berichten en wat kan de internationale gemeenschap daar uitrichten? Wil de internationale gemeenschap daar iets uitrichten? Daarover raadpleeg ik Rob de Wijk van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En om 5 voor 12 Nederland danst op het carnaval in Rio. Maar eerst vertellen we u wat er morgen vroeg in de ochtendbladen staat en nu wat het voornaamste nieuws van heden is. Zondag 6 maart. Verwarring alom over Libië. Wie heeft nu welk deel van het land in handen? Volgens Gaddafi heeft hij de controle weer terug... over de steden Zawiya en Misrata. En ook het oliestadje Raslanouf... zou weer in handen zijn van het Libische leger. Een reden voor een feestje in de hoofdstad Tripoli. Gaddafi, I love you. Maar de opstandelingen vertellen een heel ander verhaal. Het leger is een offensief begonnen tegen de steden, maar de rebellen hebben die heldhaftig afgeslagen. En daarbij krijgen ze hulp vanuit het buitenland. Steeds meer Libiërs keren van overzee terug om te vechten voor vrijheid. I was in en Colorado at Denver. I to engineering School. Maar het is niet vast te stellen of de opstandelingen succesvol zijn. Maar ook de verhalen van het Libische leger zijn niet te controleren. Gelukkig zijn er nog wel een aantal zekerheden. Acht Britten zijn heel teruggekeerd uit Benghazi. Daar werden ze sinds vrijdag vastgehouden door de rebellen. Net als in Nederland wilde de Britse overheid er ook weinig over kwijt. Dat would be Kolonel Gaddafi wilde wel praten over de drie Nederlanders. Volgens de Libische leider is het niet meer dan normaal dat ze nog steeds vastzitten. Dat zei hij tegen een journalist van het Franse Journal du Dimanche. We hebben een Nederlandse helikopter in beslag genomen die zonder toestemming in Libië was geland. Zijn de piloten gevangen genomen? Ja, dat is heel normaal spreekt de Gaddafi goed Nederlands. Nog zo'n zekerheid is het afnemend aantal vluchtelingen aan de Libisch-Tunesische grens. Volgens de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR kwamen er tot voor kort 12.000 mensen per dag de grens over. Nu zijn dat er nog maar 2.000. Er is dus iets aan de hand. De VN wil met satellietbeelden achterhalen wat de vluchtelingen ophoudt. België heeft inmiddels een vliegtuig naar Tunesië gestuurd. Dat gaat buitenlandse vluchtelingen uit Libië terugbrengen naar hun geboorteland. We hebben eerst de eerste vlucht die opstijgt om half acht lokale tijd naar Cairo. Daarna komt het toestel terug en we hebben een tweede rotatie voorzien om 15.30 lokale tijd ook opnieuw naar Cairo. Geen moment te vroeg, vinden de gevluchte buitenlanders. Sommigen zitten al weken vast in opvangcentra en komen geen meter verder. Not the blanket and the food we are looking for. Nu we gewoon naar de vlucht die ons naar ons land, Ghana. De EU wil ook wel eens weten wat er in Libië precies gebeurt. Er is een commissie van de Europese Unie naar Tripoli gestuurd, die moet onderzoeken hoe het met de mensenrechten is gesteld. Een zwarte rand om het carnaval in Rozendaal. Daar kwam een man onder een praalwagen terecht. Hij overleed vrijwel onmiddellijk. De omstanders konden niets meer doen. Er waren de emoties behoorlijk natuurlijk, daar kun je je iets bij voorstellen... want er was iemand overleden die ze goed kennen. Um, dus voor die carnavalsvierders is Bureau slachtofferhulp ingeschakeld. De praalwagen zou meedoen in een Belgische optocht. In bijna alle optochten daar werd dit keer de landelijke politiek op de hak genomen. Geen wonder natuurlijk, de formatie daar duurt al eeuwen. De aanwezige politici konden er alleen maar besmuikt om lachen. Carnaval uh, is uh, draaksteken met uh, de politiek... Vandaag maak ik dat, vanaf morgen maak ik dat niet meer. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En Trudy Vendrich hier, heeft een overzicht van de kranten van morgen vroeg al klaar... en ze begint zelf dat voor te lezen. Nederland wordt steeds minder aantrekkelijk voor institutionele beleggers. Macroeconomisch geldt ons land als stabiel... maar de leegstand op de kantorenmarkt schrikt investeerders af. In de Telegraaf is directeur Woods van Standard Life Investments aan het woord. Zijn bedrijf is een van de grootste vermogensbeheerders van de wereld. Nederland kan wel denken dat de Zuid als juf van het is... maar vergeleken met de binnensteden van Parijs of Stockholm... is Amsterdam voor kantoorverhuurders echt niet interessant, zegt Woets. Als voorbeeld noemt hij de fileproblematiek... maar ook het enorme overaanbod aan kantoorruimte. Leegstand is voor investeerders niet aantrekkelijk... want dat zou een stempel drukken op de omgeving... En dan hebben investeerders volgens Woods ook nog te maken... met de torenhoge transactiekosten in Nederland. Standard Life Investments heeft vijf Nederlandse klanten... waaronder pensioenverzekeraars PGGM en TPK. Die hebben geld gestoken in de vastgoedfondsen... van de Britse vermogensbeheerder. In Nederland hebben de fondsen geen zin, ze willen juist iets anders. Zo investeerde PGGM vorig jaar 75 miljoen euro... in een fonds van een Brits winkelcentrum. De meerderheid in de Tweede Kamer wil met spoed een Europese zwarte lijst voor medici. Het moet onmogelijk worden dat artsen die in Nederland blunderen... hun praktijken ongestoord in het buitenland kunnen voortzetten. Dit weekend werd bekend dat de Nederlandse chirurg Robert H. naar Engeland kon uitwijken. Volgens het AD gaat het om een aan alcohol verslaafde vaatschirurg... waar de Inspectie voor de Gezondheidszorg al jaren onderzoek naar deed. In 2007 vertrok hij naar Schotland waar hij probleemloos kon doorwerken. Volgens medische rapporten resulteerden zeker 14 operaties... die hij in Nederland uitvoerde, in ernstige complicaties. Nederland kent al een zwarte lijst voor medici. De VVD, PVDA, SP en GroenLinks eisen nu van minister Schippers... dat er ook een Europese zwarte lijst komt. Als vrouwen door de bank genomen minder brokken maken op de weg... waarom zouden ze dan net zoveel voor hun autoverzekering moeten betalen als mannen? Trouw noemt het mooie verzekeraarslogica, maar het Europese Hof van Justitie neemt er geen genoegen mee, want een oplettende heer in het verkeer kun je niet afstraffen voor het gedrag van mannelijke wegpiraten die de statistieken voor hem verknallen. Het Europese Hof heeft dus bepaald dat seksenonderscheid bij verzekeringen niet is toegestaan. In Nederland is er geen onderscheid meer tussen vrouwen en, nee, vrouwelijke en mannelijke automobilisten. Maar dat onderscheid wordt nog wel gemaakt bij overlijdensrisicoverzekeringen en lijfrentes... omdat vrouwen een langere levensverwachting hebben. Dat onderscheid mag straks dus ook niet meer. Trouw vindt dat terecht, want mensen hebben er niet voor gekozen om man of vrouw te zijn. Inwoners van Utrecht mogen volgens de Volkskant meepraten over bezuinigingen. Net zoals de meeste gemeenten moet ook Utrecht bezuinigen... en dat moet vooral komen uit het ambtenarenapparaat. Op een speciale website kunnen inwoners straks... niet alleen eigen voorstellen plaatsen... maar ook voorstellen van anderen aanvullen. Uiteindelijk moet daar een ideeën-top-10 uitkomen... die aan de Utrechtse gemeenteraad wordt voorgelegd. De voorstellen van de inwoners worden overigens beschouwd... als een niet-bindend advies, maar zegt wethouder Krijkamp van D66. Als op sommige ideeën veel wordt gestemd... kun je die niet zomaar naast je neerleggen. In Metro is te lezen dat de Rijksoverheid... duizenden kunstwerken uit de eigen collectie kwijt is. De Rijksdienst voor het cultureel erfgoed... is de afgelopen jaren de eigen ministeries, musea, gemeenten... en provincies langs gegaan, Maar die speurtocht heeft teleurstellend weinig opgeleverd. De waarde van de intern uitgeleende kunstwerken... wordt geschat op enkele miljoenen... De vermiste kunstwerken lopen uit een van werken van 17e-eeuwse schilders... tot schilderijen van de Cobra-beweging. Verder ontbreekt een groot aantal kostbare beeldhouwwerken... Chinese mingvazen en antieke meubelstukken. Het is niet duidelijk hoe de kunstwerken zijn verdwenen. Ze kunnen bijvoorbeeld uit overheidsgebouwen zijn gestolen... bij verhuizingen zijn zoekgeraakt of zijn meegegeven aan ambtenaren. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de Ochtendbladen. Mm -hmm.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 just small but really really short so i could put you in my pocket and carry you around De Belgische singer-songwriter Milo met de eerste single van zijn nieuwe album Northern South. You and me, haakje openen, in my pocket. Haakje sluiten. Uh, Gaddafi claimt de herovering van verschillende steden, zoals Savia. En tegelijk zeggen de rebellen de touwtjes nog altijd in handen te hebben in Libië. Uh, goedenavond Rob de Wijk. Goedenavond. Van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Er zijn dus veel tegenstrijdige berichten, het wemelt ervan. Ja. Betekent dat eigenlijk dat de propaganda-oorlog uitgebroken is in Libië? Nou, een oorlog is altijd bij wijze van spreken 50% propaganda. Dus die propaganda werd sowieso wel gepleegd. Nee, wat het betekent is dat we gewoon niet een heel goed beeld hebben van de situatie ter plekke. En dat uh, komt omdat uh, de beide partijen, dat is precies wat u zegt, ook propaganda bedrijven. Er is weinig echte pers in, uh, in het gebied. Uh, er komt weinig uh, via uh, andere landen tot ons die bijvoorbeeld uh, hun inlichtingdiensten actief hebben zitten. Ja, dus het is een buitengewoon onoverzichtelijke situatie. Ja, dus wij begrijpen dat de journalisten niet weten waar ze aan toe zijn. Maar u zegt dat, dat geldt eigenlijk ook voor de buitenlandse inlichtingdiensten? Ja, dat denk ik wel. Kijk, die zijn er natuurlijk wel. En uh, de, Ik denk ook wel dat er bijvoorbeeld special forces zijn uh, in dat uh, gebied van verschillende landen. Uh, maar de grote vraag is natuurlijk, waar zitten die precies, hoeveel zijn het er en wat, uh, wat kunnen ze doen? En uh, ik heb dus hand, als ik dus het nieuws goed volg, uh, ook wel mijn bedenkingen of nou het beeld daar ook wel compleet is. Uh, ik denk het eerlijk gezegd van niet. Nee, vandaag bijvoorbeeld zijn leden van de Engelse SES uh, elite-eenheid Even door de rebellen... Ja. Vastgehouden. Enig idee wat ze daar uh, gedaan zouden kunnen hebben? Ja, kijk, meestal uh, die special operations forces, zoals die heten, de speciale eenheden, die hebben een belangrijke taak om inlichtingen te vergaren. Dat is een traditionele taak. Maar het kan ook heel goed zijn dat ze bijvoorbeeld uh, in dit geval, uh, maar ik weet dat niet zeker, maar dat is wel uh, ook een traditionele taak van uh, dat soort uh, eenheden in dit soort omstandigheden, is om landgenoten uh, uh, te lokaliseren en die naar een uh, rendezvouspunt te uh, brengen en ze eruit te halen. Ja. Uh, dat zou ook een uh, mogelijkheid kunnen zijn, maar het is dus zeker dat uh, die special forces in dat uh, gebied zijn en ze zullen ook dus... ...per definitie hun oog en oor goed de kost geven om uh, een inschatting te maken van de toestand. Ja, minister Heek heeft zelfs gezegd dat op korte termijn een nieuw team wordt gestuurd... ...om de banden met de oppositie te versterken. Dat is ja, niet wenselijk. Ja, dat is natuurlijk een, een derde punt. Je moet wel weten wat die oppositie eraan het doen is. Want stel je voor dat er bij wijze van spreken een de nieuwe regering gaat worden. Dus het is verstandig om nu alvast banden aan uh, te leggen... Um, maar de grote vraag is natuurlijk, gaan ze het echt winnen? En daar heb je echt heel veel informatie voor nodig om daar een zinnig uh, een antwoord op te kunnen geven op dit ogenblik. Ja, er is ook een uh, onderzoeksteam van de Europese Unie naar Libië vertrokken, ja. het eerste, om te rapporteren over de humanitaire situatie. Wat, wat voor hulp kan de Europese Unie eigenlijk bieden? Ja, ik denk op dit ogenblik heel erg weinig, want ook daar geldt weer voor dat je precies moet weten hoe die humanitaire situatie in elkaar Steekt. Nou, mijn ervaring is dat als wij het gewoon niet uit de kant kunnen halen... ...dan wordt het ook al heel erg moeilijk voor de Europese Unie om daar een goede inschatting van te maken. Het is chaotisch en het is ook wel logisch dat we niet zoveel gegevens uh, hebben. Omdat het zo ongeveer uh, per dag verschilt. De ene keer wordt de stad ingenomen uh, door de rebellen... ...en vervolgens wordt die weer teruggenomen door uh, de troepen van Gaddafi. Uh, er is een prachtige uh, website uh, van de New York Times die heel goed aangeeft uh, welke steden in uh, het bezit zijn van uh, de een of de andere partij. Maar je ziet dat ook de dag uh, veranderen. Dus het is een tamelijk fluïde situatie. Dus ik denk dat de Europese Unie ook uh, heel weinig kan doen op dit ogenblik. Ja. Maar zou het ook zo kunnen zijn bij die onzekere situatie... dat zo'n onderzoeksteam van de Europese Unie daar ook militaire inlichtingen gaat verzamelen? Nou, dan zou, dat, uh, dan zou ze dat moeten krijgen via... Uh, de bronnen uh, die de lidstaten uh, daar hebben, want de Europese Unie op zich heeft geen special forces die ze daar kunnen inzetten of Wallen. allerlei andere spionnen. Die, dat, dat zijn, dat zijn uh, middelen die uh, de landen zelf moeten inzetten. Dus de Amerikanen zullen wel wat hebben en uh, de Britten zullen wel wat hebben, misschien de Fransen. Uh, ja, dan misschien al van, van hier en daar wat andere landen, maar net wel gehad. Ja. Er worden allerlei verklaringen afgelegd. Vandaag zei premier Cameron van Groot-Brittannië, Gaddafi moet weg. Ja. Vorige week uh, suggereerde de Belgische minister van Akkeren... dat als Gaddafi doorgaat met zijn repressie... dat dan een internationale interventie mogelijk zou zijn. Is, is zoiets aanstaande, denkt u? Ja, ik vind dat eigenlijk uh, een tamelijk onverantwoordelijke grootspraak moet ik eerlijk zeggen, om nu te gaan dreigen met een interventie. Het is al heel erg moeilijk om een, uh, een goede no-fly-zone uh, bijvoorbeeld uh, uit te voeren... wat trouwens ook een interventie is. Maar dat zal moeten beginnen met het bombarderen van de luchtverdediging van Gaddafi. Nou, voordat je zo'n besluit neemt, uh, ben je A wel even verder... en B moet je er niet aan denken wat daar de repercussies uh, van zijn. Om dan vervolgens nog eens een keer te praten over alle andere vormen van, uh, van interventie... dat lijkt me helemaal prematuur. Want dat betekent dus dat je met landseidkrachten erin moet uh, gaan... En dan zal je vanuit Egypte of Tunesië of vanuit Zee... zal je dan een operatie moeten uitvoeren in een heel groot land. Uh, in een, in een, in een kustgebied waar uh, de meeste bevolking uh, woont. Nou, dat lijkt me ook uh, op dit ogenblik een, een, een, een ja eigenlijk een non-optie hoor. Ja, ik, ik begrijp het niet helemaal. Is een militaire interventie nu onmogelijk of ongewenst? Of allebei? Nou, volgens mij is, is dat... ...of dit, dit ogenblik allebei uh, uh, niet, goed, niet goed te doen. Uh, het is ongewenst en het is uh, eigenlijk bij kans onmogelijk. Kijk, alles is mogelijk als je maar de hele tijd de tijd hebt... ...om het heel lang voor te bereiden met heel veel troepen. Ja, het zijn wel ...dan zou je Afrika wat kunnen doen, maar ja. tegen die tijd uh, is, het, uh, is het bij het al geschiet. Maar denkt u dan ook de parallel met Irak en Afghanistan? Nou ja, ik vind het wel heel erg opmerkelijk... ...dat we nu iedere keer weer discussies hebben. Iedere keer popt dat op in, uh, in de media. Door, uh, ook mijn collega's roepen dat wel... Uh, Gates, de Amerikaanse minister van Defensie, heeft gezegd, kijk uit met, met dit soort uh, gedachten. Maar wat mij inderdaad opvalt is het gemak waarmee nu weer wordt geopperd dat er allemaal een in, interventie moet worden uitgevoerd. Terwijl we er toch redelijk slechte ervaringen mee hebben de afgelopen uh, jaren. Denk aan de Balkan, denk aan uh, Afghanistan, ja. denk aan Irak. Ja. Uh, dat is toch een tamelijk uh, moeilijke onderneming en dat, dat doe je niet zomaar eventjes. Veel mensen zullen die analyse cynisch vinden. Die zeggen, ja, het komt er dus op neer. We laten Libië in zijn sop gaan koken. En ze zoeken het zelf maar verder uit daar. Ja, dat klinkt heel cynisch. Maar daar komt het feitelijk al op neer. Behalve ja. dus dat we prachtige ja. eh, verklaringen gaan, aangeven, gaan afgeven. En af en toe zullen we inderdaad wat doen op het gebied van de humanitaire hulp. En we, we vangen als dat nodig is vluchtelingen op. Maar je kunt niet, niet heel veel meer op dit ogenblik. Ja. Daar zit dus gewoon een heel groot probleem in. Dank u zeer, Rob de Wijk. Graag gedaan. Let's be Dat was de Braziliaanse Vanessa D'Amata met Bermelio. Ik heb hier een boek liggen, Undercover in de Ouderenzorg, dagboek van een bejaarde broeder. En dat bent u, Ivo van Woerden. Dat klopt. Jij, Ja? Ja. Ja, want het, het, het, het, um, ik heb je boek gelezen met een, mag ik zeggen, een mengeling van bewondering en huivering. Bewondering voor de mensen die in die uh, verzorgings- en verpleeginstellingen werken. Uh, en jij bent een van die mensen. Ja. Wa waarom ben je daar gaan werken? Wat trok je aan in de ouderenzorg? Nou, ik ben in de eerste plaats uh, journalist bij uh, HP De Tijd. Um, en ik wilde eigenlijk... Uh... Maar voordat je dat dus was, heb je het toch ja, ook al gewerkt? Zeker, zeker, zeker. Aha. Ben ik verpleegkundige uh, geweest. En ja. Uh, nou ja, mijn diploma is nog steeds geldig. Dus ik ben ik nog steeds... Um, uh, ik wilde heel graag kijken naar uh, hoe is het met de ouderenzorg. Het is eigenlijk heel simpel. Er komen zoveel rapporten uit over uh, uh, de vergrijzing, de toename van, van, uh, van, van ouderen in Nederland. Uh, de druk die dat op de begroting legt. Uh, en in al die cijfers en al die rapporten die uitkomen... is er eigenlijk ook gewoon de realiteit van uh, hoe wij met ouderen omgaan. Ja. Uh, in verpleeg- en, en verzorgingshuizen ik... en ik ben gewoon daar gaan werken. En ik zei al, ik las het ook met huiver, omdat ik steeds dacht... als dat mijn voorland is, uh, waar is dan de pil van Rion? De, de ontluistering, dat uh, kon ik vaak niet eens uh, doorlezen, zou ik maar zeggen. Ja, zo heftig. Ja, maar hoe heb jij dat ervaren? Nou ja, uh, ik, ik ben nog niet zo oud, maar ik uh, denk wel... Uh, waar moet ik straks met mijn moeder heen? Want ja. in de huizen waar ik heb gewerkt zou ik haar niet uh, met een goed gevoel achterlaten. Nee, dan probeer eens aan te geven. Wat maakt die, wat maakt je mee? Nou ja, um, uh, laat ik vertellen hoe de dagen eruit zagen. He, want ik heb in verschillende huizen gewerkt van één uh, zorgaanbieder. Ja. Um, en we begonnen eigenlijk overal met uh, om zeven uur uh, sta je klaar en dan begin je met wassen. En dat duurt ongeveer tot een uur of twaalf. Uh, dan is de laatste wel uit bed. Um, dan uh, is er de lunch. Sommige mensen hebben een ontbijt nog voor ze staan. Dat wordt nog gauw weggehaald en dan vervangen. Uh, dan komt er een toiletronde. En dan vanaf half drie begonnen we alweer stilletjes aan... met mensen naar bed brengen. Want die moeten eigenlijk voor uh, tien uur s'avonds liggen. Uh, dus uh, in de tussentijd... Uh, ja, je bent met, met weinig mensen op, op uh, zwaar dementerende... Uh, uh, be ja, bejaarde. Dus dat is gewoon uh, heel erg hard werken. en heel erg onpersoonlijk. En dat uh, maakt het zo ontzettend schijnend. Het is zwaar werk, lichamelijk en uh, psychisch. Geestelijk, bedoel ja, je. Ja, ja. ja. Beide, ja. Je bent eigenlijk de hele dag bezig met. Uh, ja, ik noem het maar een beetje een mantra, maar tillend duwen trekken.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 Uh, ja, dat, dat, dat vond ik heel erg. Ja, er komen passages in voor van mensen die al een hele tijd niet verschoond zijn. En dat is voor die mensen heel erg. Ja. Maar waarschijnlijk ook qua onmacht voor de verzorgenden... die ja. dat beroep toch gekozen hebben om dat wel te ja, doen. Ja, omdat je iets voor iemand anders wil betekenen inderdaad. Dus het is ook niet leuk om iemand uh, uit uh, ja, een enorme geel-bruine vlek ochtends te halen... Die, uh, die naar Poep en Nou Pisa beschrijf heeft. je het nog voorzichtig. Ja. Ik <laughs> heb het wel erger gelezen in je boek. Ja, ja, precies. Ja, ja. ja. ja. Ja, dit is een portret van locaties van de zorggroep Rot Rotterdam. Hè? Rijnmond, ja. Rijnmond. Zorggroep Rijnmond. Rijnmond ja. Rijnmond, ja. En uh, nou ja, ik zei het al, veel onmacht, en tekort aan menskracht en per ellende. Maar hier vraag je natuurlijk, als je dat leest, af, is dat tekenend voor heel Nederland? Ja, nou dat is natuurlijk... Uh, ik kan nu niet beweren dat het overal in Nederland zo is. Ik kan alleen zeggen dat het bij deze locaties waar ik ben geweest zo was. En ik heb heel veel reacties gekregen naar aanleiding van uh, uh, mijn stukken. Er zijn hier ook stukken over verschenen in HP De Tijd... Heel veel brieven gekregen, e-mails over gekregen van mensen die zeiden: Ja, bij mij is het ook zo. Kom, kom eens kijken, mijn moeder die, uh, uh, die wordt verwaarloosd. Of, uh, uh, en daarnaast heb ik ook veel uh, mails en telefoons gekregen van mensen uit de zorg, in de zorg werken en die gewoon door de bomen het bos niet meer zien. Dus er is wel degelijk een volgens mij een groter probleem dan alleen bij deze vijf uh, huizen. Ja, dan citeer je aan het eind ook een professor, Jan Hamers. Klopt. Die zegt, dat het rare is, dat heel, voor heel veel de zorginstellingen... gaat dat funeste portret op, ja. dat hij voor Van woorden schets. Maar ik ken ook heel veel zorginstellingen. Die hebben evenveel of weinig mensen en even weinig geld. En daar is het veel beter. Klopt. En een van die instellingen heb ik ook bezocht voor het boek... Uh, omdat ik ook heel graag wilde laten zien uh, dat het uh, ook anders kan. En eigenlijk per toeval, want ik heb een aantal tips van mensen gekregen... over, over dezezelfde zorgaanbieder, die heette Herbergier. Ik ben in uh, Arnhem geweest, want er zijn verschillende vestingen van. Maar um, uh, daar kon het dus wel. Daar ja. werd wel met heel veel mensen... Uh, zorg geleverd en. Uh, uh, uh, en dat was een kwart goedkoper dan de reguliere ja. instelling. Daar komen we zo nog op terug, maar oh, eerst okay. over de zorggroep uh, Rijmond. Ja. Aan de telefoon is uh, Ari Kars. Goedenavond. Goedenavond. U bent directeur van die zorggroep. Dat klopt. U wist niet dat Ivo van Woerden vorig jaar twee maanden bij u werkte. en daar een boek over zou schrijven? Nee, dat klopt. Maar u hebt het inmiddels gelezen? Dat boek heb ik nog niet gelezen. Ik heb het. Uh, zaterdag toegestuurd gekregen in een ja. uh, documentje. Ik heb dat even diagonaal gelezen. Maar eerder was ik al uh, op de hoogte van zijn artikelen in de HP De oh, Tijd. Ja. Maar ik wist niet dat hij bij ons kwam werken. Dat heeft hij, zoals gezegd, undercover gedaan, in het geheim. Ja, maar nu is de vraag, geeft hij een realistisch beeld? Wel, het beeld dat hij heeft uh, opgetekend... Dat, dat geeft voor een deel een realistisch beeld. Het is het beeld... ...van mensen die vaak in een hele ontluisterende situatie verkeren. Mensen die dementeren, kunnen vaak in een zeer ontluisterende situatie terechtkomen. Dementie is een ernstige ziekte. En het beeld wat hij daarvan geschreven heeft, is een beeld dat zeker zo voorkomt. Het is heel akelig om mensen te zien dementeren. En de gevolgen daarvan die zijn vaak zeer ingrijpend. Het beeld wat hij schetst, is voor een deel realistisch... omdat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 in die periode des te meer. Dus het beeld dat meneer uh, Verwoede schetst, dat is, ja, is voor een deel realistisch. Ja, en dat tekortschieten wat hij signaleert. Ja. Uh, dat je voortdurend eigenlijk tekortschiet in de zorg die je zou willen geven. Ja. Kun je zeggen dat uh, ja, dat wordt veroorzaakt door onze uh, drang tot bezuinigen? Wel, het verhaal is, uh, is, is complex. Het is aan de ene kant bezuinigen... en dat bezuinigen wordt vooral ingegeven door... Politieke overwegingen om het aandeel van de kosten van de gezondheidszorg... in zijn totaliteit niet te veel te laten stijgen. Als je een Nederlander zou vragen... hoeveel bent u bereid te betalen voor uw zorg... dan denk ik dat hij uh, niet snel zal zeggen... nou, niet te weinig, want ik wil de beste zorg die mogelijk is. Ja. Als je dat een individuele Nederlander vraagt. Maar als de politiek daar uitspraken over doet... moet ze ook andere belangen meewegen. En op die manier komt naar een belangenafweging komt een budget tot stand uh, waarvan wij in Nederland zeggen... nou, dat moet voldoende zijn voor de zorg. Maar ja. dat is een, een redenering die uh, elke vier jaar opnieuw wordt getoetst. En dan blijkt dat toch andere, en Ik bedoel, vier, één keer per vier jaar, wanneer er verkiezingen zijn. En dan zijn de partijen ja, die uh, goede sier ja. willen maken met de zorg. Maar in het algemeen gesproken willen wij in Nederland uiteindelijk niet al te veel geld aan de ouderenzorg besteden. Maar Ivo van Woerden om het even af te halen van dat onderwerp geld en bezuinigingen dat die instellingen die je noemde die het dan uh, die niet meer geld hebben en ook niet meer mensen. Waar, uh, wat, die, wat doen die dan ja. beter? Ja. Nee, ik wou het even aan niveau van woorden. vragen. Ja. Nou ja, wat ik daar in ieder geval zie, is dat daar... Je noemde die herbergier. Ja, de herbergier inderdaad. Daar uh, is het grootste verschil uh, in vergelijking tot zorggroep Reimond. Uh, uh, zo, <laughs> zorggroep Reimond. <laughs> dat er een hele kleine managementlaag is. Dus er zijn maar twee mensen, uh, een soort engele echtpaar, die uh, uh, heel hard werken, maar met z'n tweeën eigenlijk een college van bestuur, een raad van toezicht en alle managers die, er, die ertussen zitten, tot aan de persoon op de werkvloer, uh, eigenlijk samen, uh, samen ze, zijn. Ze doen niks aan rapportage, doen ze gewoon mondeling. Ja, alleen ja. de hele belangrijke dingen komen in een nieuwsbrief. Maar en, dat kan misschien niet in grote instellingen. Nee, dat is inderdaad de vraag. Uh, dus je wil eigenlijk toen een schaalverkleining? Ja, als we daarmee alle uh, dementerende in Nederland op zouden kunnen vangen, wel. En daar zit dus het grote probleem. Want er zijn zoveel mensen die uh, dement gaan worden, een half miljoen als, uh, als ik uh, de grote Alzheimer stichting moet, moet geloven. Dus hoe, hoe kunnen we al die mensen gaan opvangen op een menswaardige manier, dat is waar de politiek zich uh, flink op ja. zijn moeten storten. Ja, en dat is ook waar je boek over gaat. Undercover in de ouderenzorg heet het dagboek van een bejaarde broeder. Ivo van Woerden en Arik Kas, dank voor jullie toelichting. Graag gedaan. De apparaten nemen het over. Als jij je mobiele telefoon aanzet, moet je een viercijferige pincode intikken... en dan zegt hij code geaccepteerd. Het is mijn toestel. Het is mijn code. En hij bepaalt of die wel of niet geaccepteerd wordt. Als jij zo'n kleine compactkamer hebt en je maakt een foto. klikt die nooit meteen af. Er zit altijd zo'n arrogante vertraging tussen. Huh? Nou, nu klik. Nee, wanneer ik het wil! Wanneer ik het wil! Als je, bij, als je bij Schiphol door de draaideur gaat en die gaan automatisch, want dat schijnen we allemaal heel fijn te vinden, hè? en je hebt haast en je duwt er tegen, wat doet hij dan? Dan nou stopt hij! Hij stopt! Jij hebt haast, je geeft aan, ik wil sneller, en dan gaat die deur bepalen. Nou nou, rustig aan hoor. En boeddhistische draaideurs, zit jij erop te wachten? Als je in je auto zit, je zit er nog niet in, of je begint hij weer te denken, ja, Riemel, dat weet ik, dat weet ik al 15 jaar. Als je dan je boodschappen naast je neerzet, zit er een sensor en dan begint hij weer te piepen, net zo lang, totdat je je eigen boodschappen in een 3.5. Je je zitten. Zit je lekker, direct, Zit je lekker? Als je lekker heet wil douchen, moet je eerst een palletje omhaken. Jongens, als ik een rode rug wil hebben, wil ik gewoon een rode rug hebben. En waarom maken ze die kranen altijd precies onder de straal? Als je hem aanzet, heb je altijd eerst een natte koude klauw. Maak ze aan de zijkant! Maak ze aan de zijkant! Waarom hebben mensen die beneden wonen altijd van het plastic hebben ze zo hangen? Ja, dat je niet naar binnen kan kijken. Er kijken misschien vijf minuten per dag mensen naar binnen. En door het plastic kan jij de hele dag niet naar buiten kijken. Dan heeft dat plastic toch gewonnen. Als jij het vervelend vindt dat mensen naar binnen kijken... leg je een tube ketchup neer. En als mensen naar binnen kijken, in je handpalmen en dan zo tegen de raam. Ah! Dan is het heel gauw afgelopen, kan ik je vertellen, ja? Harry Kies, welkom. Wie hoorden we hier? Hans Sibel. Ja, Lebbes. Ja, Lebbes. Uh, vroeger van Lebbes en Jans. En uh, ja. nu uh, optreedt onder de naam uh, uh, Lebbes. U bent zijn empresario, net als van... Mark-Marie Huijbrechts, Erik van Muitswinkel, Wilfried de Jong... Micha, Micha Werkman, Werdheim, In Toetak Toetikwanti, mag ik wel zeggen. Ja. U produceert musicals als Dromen zijn Bedrog. Herinnert u zich deze nog en Turks Fruit? En u zit hier omdat u er binnenkort mee ophoudt. En de hamvraag is nu, waarom houdt u er mee op? Ja, waarom niet, is een hele goede tegenvraag. Uh, op een gegeven moment is er een uh, cyclus van uh, dingen die, uh, die je bent aangegaan. En dan gebeurt er een aantal dingen in een uh, mensenleven... waardoor je op een gegeven moment zegt van nou... Uh, ik zet dus alles op een rijtje, ik maak de balans op... en dan is het uh, mooi geweest. De spanning was eruit na 30 jaar? Uh, nee, dat niet. Um, laat ik eerst zeggen van ik ben 25 jaar uh, cabaret impresario geweest. En ja. dat hebben we in de tijd afgesloten met een groot feest in het Carré. 25 jaar Leids Cabaret Festival. Daarna heb ik een jaar uh, vrijgenomen. Uh, niet zozeer om te bezinnen, maar om een aantal vakantiedagen van 25 ja. jaar op te nemen. Dat is precies 365 ja. dagen. En daarna uh, heb ik de afspraak gemaakt uh, met mijn toenmalige rechterhand Helge Voets... om uh, dat zij um, in de zeven jaar daarna uh, zou worden uh, in een gelegenheid zou komen... om het bedrijf in zijn geheel in te gewijd, nemen. In gewijd, ja. ja. ja, ja, ja. Maar, hoe word je theater... Impresario. ik bedoel zei u als kleine jongen al als anderen zei ik wil straaljager piloot worden ik wil theater impresario worden nee dit is mij volkomen overkomen ik was oh. uh, ik was student, ik studeerde op dat moment... Ik had Nederlands gestudeerd. Ik studeerde op dat moment, uh, dat is 33 jaar geleden... tussen sociologie. En was als uh, hobby met het Leids Cabaret Festival begonnen. Um, een festival voor uh, maatschappij kritisch geëngageerd cabaret. In, als tegenhanger van toch wel een beetje het uh, cabaret wat het toen was. Ik was altijd al geïnteresseerd ja. in cabaret. Maar gewoon als uh, bezoeker en als luisterer naar platen van mijn ouders enzovoort. En uh, ja, die grap werd, uh, omdat je het jarenlang... Uh, ging organiseren, werd steeds serieuzer. Tot er dus mensen uitkwamen die door de media werden opgepikt. In eerste instantie het cabaret dubbel en dwars... waar Jack Spijkerman ja. de voorman van was. En zo dus langzaam uh, word je dan van festivalorganisator impresario. Omdat en je wat, de belangen gaat waarnemen van mensen. Wat, wat moet je daarvoor kunnen? Welke talenten uh, werden bij je aangeboord? <s> nou, je moet in ieder geval durven. Uh, en je moet eigenlijk wat geen... moet je durven? Nou, je moet durven ondernemen. Hmm. En je moet ook geen schroom hebben om mensen te benaderen. Geen schroom hebben om uh, mensen op te bellen. Om theaters op te bellen. Om mensen van de omroep op te bellen. Je moet een plan maken en dat uh, ga je uitvoeren. Ik denk net of iedereen het wel kan als hij een beetje durf heeft. Als, als je wat durf hebt. Maar je moet en... toch ook artistiek feeling hebben voor wie wel en niet uh, het in zich heeft. Ja, bleek letter, ik hè? achteraf uh, talent voor te hebben. Ja, dat wist ja. ik dus ook niet van dat tevoren. Dat een soort intuïtie. Ja, dat is dan een intuïtie. En uiteindelijk ga, ben ik ermee doorgegaan... omdat iedereen in de omgeving zei tegen mij in de tijd... van, goh, volgens mij heb je er wel een feeling voor. Volgens ja, ja. mij kan je dat wel. Ja. En ja, dan uh, is op een gegeven moment... het uh, schoolboek uh, aan, de, aan de wilgen gehangen van, <laughs> van de studie. En vervolgens word je, ga je door in het bedrijf. Het is me dus overkomen. Het is langzaam gegaan. Behalve al die namen aan het begin... horen ook Erik van Muiswinkel en Diederik van Vleuten tot u... Uw stal, zo heet dat geloof ik in die sector. Ja. We horen van hen een fragment. Van Vleuten leest in de ban van de Ring. En Van Muiswinkel kent dat boek niet... en wil nu weten wat hobbits zijn. En je moet je zo voorstellen. Frodo, dat is een hobbit. Dat is ongeveer 153 Het Ja, een beestje. Het is, beetje... is geen beestje. Het is een hobbit. 153 meter. 53 gewoon een mens. Nee, het is geen mens. Het is een hobbit. 153 een mens. Het is ook geen dwerg. Oh. Ze zijn zo hoog. Ze hebben een krullend haar. Het is ook geen kapotertje. Ze zijn zo hoog. Ze hebben krullend ja, is een haar. Lilliputter, zeg is Geen lilliputter. Luister, ze zijn een beetje dik, een beetje ja. bruin. Zo een ja, beetje. Het is gewoon een zo... laaf. Ook geen laag. Ja. Dus Erik, een hobbit is een hobbit. Het, het is een eigen het soort, een aparte soort. Juist, denk. ja. ja. Je, je, je, hebt, je, hebt, je hebt een, een liliput, je hebt een dwerg. je hebt een Nee, je, ik snap het. Je hebt ook een hobbit. Ja? Dus een hobbit is een hobbit. Ja, hè. En die kunnen dus niet door een waterkraan. Nee, die kunnen niet door een waterkraan! Ja, uh, Dat is Leuk. We, u zei, ik ben onderne ondernemer eigenlijk in een theater. Ja. Maar het is ook een, en er zit ook een psychologische kant. Moet u die al die mensen ook niet begeleiden en een beetje bijsturen? Ja, het is, wat dat betreft, ja, cabaretiers zijn zelf uh, te theatermaken. Ze hebben vaak uh, na een opleiding, als ze die al gehad hebben, geen uh, regie gehad. Of in, wat normaal gesproken als schoolverlaters gebeurt. Dan komen ze bij een gezelschap en dan krijgen je regie. Leer het vak. Deze mensen leren het vak zichzelf. Dus komen van allerlei dingen tegen die je uh, in de praktijk uh, niet allemaal even goed aan kan. En dan zijn er mensen zoals de impresariaten. Ik doe dat niet maar dat alleen. Dat is natuurlijk wel gevoelig dat u dan gaat zeggen: ja, dit past niet zo goed bij je. of gaat het zo ja. Een beetje intomen of bijsturen? Nou, dat, dat doet dan weer een regisseur. Maar wat wij dan doen als impresariaat is toch wel voor de langere termijn een route uitstippelen. En waar je goed op moet letten is in welk Tempo zo'n route zich moet uh, gaan afspelen. He, de, iedereen wil natuurlijk dus zo snel mogelijk als cabaretier naar de kleine comedie. Dat willen ze graag. Ja. En dat willen ze onmiddellijk na een jaar bereiken. Nou, je kunt op een gegeven moment zeggen: van nou, als je dit en dit en dit doet met deze deze mensen, wij creëren dan ook een artistiek team rondom een cabaretier en een route. Bij de een duurt het een jaar, bij de ander duurt het vijf jaar en de ja. ander uh, komt er nooit. Hadden die van Muiswinkel en van veel begeleiding nodig? Erik van Muiswinkel is sowieso een self-made man, uh, een beetje op dezelfde manier zoals ik. Dus die heeft altijd wel zijn eigen weg uh, gevonden in het leven. Ja. Maar Diederik van Vleuten is een totaal ander type. Die heeft voordat Van Muiswinkel van Vleuten als duo ontstonden ja. ook een aantal soloprogramma's gemaakt bij mij. En uh, ja, dat is dan een totaal andere man. Die heeft dan weer veel meer uh, gesprek, aandacht en sturing en uh, aandacht nodig. Ja, u zit uh, een kwart eeuw in, in, hebt u, hebt u met dat cabaret opgetrokken. Is ja. in die tijd het Nederlandse cabaret en zijn de Nederlandse cabaretiers erg veranderd? Nou, in 1978 toen ik begon, uh, was het uh, cabaret eigenlijk uh, door de serieuze Theatercritici uh, als volkomen dood verklaard. na een betrekkelijke ja. bloeiperiode ja. in de jaren 60, begin jaren 70. En eigenlijk ben ik op dat moment in het uh, diepe gesprongen. en niet alleen, dat wil ik nogmaals benadrukken. heb ik wel aan het begin gestaan van een enorme bloeiperiode. die in ja, de jaren 80 hoog, en 90 ja. is ontstaan. Ja. En uh, dat is ook mijn geluk geweest. Dat, uh, dat dat gebeurde en dat ik daar een steentje heb in kunnen bijdragen. Ja. Want dat geeft wel bevrediging. Als zijn er cabaretiers waarvan u denkt, die hadden het zonder mij nooit gered. Ja, ik kan, nee, dat kan ik niet zozeer zeggen. Ik denk wel dat, uh, dat er een aantal cabaretiers is die doordat ze met ons begonnen te werken uh, die kans hebben gekregen. En ik kan natuurlijk nooit zeggen dat ze bij een ander of zelf die kans niet hadden aangegrepen ja. of hadden gekregen. Maar ik weet wel dat mensen als Waardenberg en Jong in dat tijd en uh, laatst nog uh, Wim Helse, als twee en misschien ook zelfs wel Lenet van Dongen, dat dat voorbeelden zijn die wij wel heel erg goed op weg hebben geholpen. Ja. Ik las ergens dat u 80 uur in de week werkt en u bent pas 57. En u staat midden in het culturele leven. U gaat toch niet helemaal nou niks doen? Uh, nee, dat, geraniums dat, telen of zo? Dat 80 uur werken, daar ben ik dus acht jaar geleden mee opgehouden. Ah, ja, en dat, dat was is. een van de dingen waarvan ik dacht... Van, nou, daar moet een einde aan komen. En um, Uiteindelijk is het bedrijf Harakies Theaterproducties... dat wordt dan binnenkort in zijn totaliteit overgenomen door uh, Helga Voets. Nou, maar en wat dan, gaat u doen? En de laatste zeven jaar heb ik me bezig gehouden... met het ontwikkelen van pop- en rock musicals in de Nederlandse theater. Zoals Tegenhanger voor de Amusement Musicals. Dus op, op dit moment uh, speelt, herinnert u zich deze nog, in de Nederlandse theaters tot half juni. Dat maak ik af tot half juni. En daarna ga ik met twee jaar, heb ik me voorgenomen. Uh, be, uh, bezinnen is een beetje een zwaar woord als het om mij gaat. Maar ik wil wel uh, ooit wel eens weer uh, doorgaan. In, in ieder geval in de culturele sector. Dankjewel, Harry Kies. En veel succes op je verdere levenspad. Dank Het is vijf voor twaalf. Holland. Ik zei het eerder. H-O-L-L-A-N-D spreekt een woordje mee. Carnaval nu. Oeteldonk? Nee, het echte carnaval. Rio. Daar in de grootste carnavalsoptocht ter wereld... danst een landgenootje de samba op een praalwagen. Goedenavond, Sabine Kruithof. Goedenavond. Sorry, maar mag ik u vragen? Kan een Nederlandse zoiets wel? Hebt u, hebt u samba in uw bloed? Zit het in de genen? Uh... Het, het zit niet in de genen en dat merk je ook echt. Maar ik heb gelukkig ik ben, ik heb wel het ritme, maar een echte sambista zal ik nooit worden. Waar ligt dat dan aan toen u dat niet wordt? Nou, ik, ben, ik merk, ik, zoals ik al zei, ik heb echt het ritme en ik kan, ik kan goed bewegen. Maar dat echte vanaf je baby zijn al Samba in je bloed hebben, dat heb ik gewoon niet. Nee. Dat, dat zullen wij nooit, nooit hebben als Nederlanders. Hebt u, hebt u dus heel lang en veel moeten oefenen? Heel veel. Ik heb uh, drie keer per week samba-les gehad. Ge en dat, uh, ja, dat moet ook echt wel. En, uh, uh, ik, ja, ik hoop dat het resultaat heeft morgen. Ja, want ik kan me voorstellen, samba-dansen is al moeilijk. Maar op een praalwagen, dat lijkt me nog moeilijker. Want dat ding rijdt. Hoe hou je je in evenwicht? Ja, nou, ik sta... Uh, dat heet dystaki. En dystaki betekent dat je voor op de kar staat, een beetje hoog op de kar. En ik, eh, bos, want ik heb een, een, een stukje, een soort van paals, een paaltje waar ik me aan vast kan houden. Oh, en hoe ziet uw kostuum eruit? Nou, uh, heel Braziliaans, he. weinig stof. Weinig stof? Veel waar. glitters en uh, heel veel veren. Oh ja, en, en op ja. wat voor soort uh, praalwagen staat u te dansen? Ik, uh, het thema is, um, uh, het is een ode aan een stad in het zuiden van Brazilië, Florianopolis. En daar is een eiland met prachtige koralen en de praalwagen waar ik op sta is ook een schelp en een, uh, die zich opent tijdens de parade en wordt een, uh, een koraal met allerlei prachtige kleuren. Oh, er was iets misgegaan met die wagen heb ik begrepen. Ja, niet alleen met die wagen maar met de hele school. Oh. Er uh, is een grote brand geweest een aantal weken geleden en uh, 90% van de wagens en van de fantasia's, dus de, de kleding, is bij die brand uh, verwoest. Ja, en uh, keihard moeten werken om het nog in orde te krijgen. Ja, en dat is wel echt heel Braziliaans, want de, de carnaval is hun leven. Dus op het moment dat zoiets gebeurt hebben ze er een jaar aan gewerkt. En ze zijn, ze, in, in, in drie weken hebben ze nu in ieder Zetje. geval toch wel voor 75 kunnen heropbouwen. U moet ons nog even vertellen wat voor schoenen u morgen draagt. <laughs> Ik heb een hele prachtige turquoise uh, laarzen met een 20 centimeter haak. Tweeetje. Uh, vol met uh, uh, strafsteentjes op. Ah, dank maar Sabine ja. Kruidhoff en een mooi carnaval in Rio toegewenst. Nou, Dit... dank u wel. Dit was met het oog op morgen. Morgen presenteert Eva Jinek en ik eindig met een gedicht van Victor Vroomkoning, thuiskomst. De honden kennen hem nog aan de pas waarmee hij s'nachts het grindpad nam. Een sleutel hoeft niet. De deur staat aan. Hij vindt zich terug op foto's bij de haard. Zij reist op uit de sofa die gebleven is. Doet de dingen die hij wenst. Zo beeldt hij zich weerzien in.